Deel jaren niet zijn gelukt in kabinetten met linkse en middenpartijen. Als de formatie ook niet geslaagd was, zouden er volgens Jezugus nieuwe verkiezingen zijn gekomen. Een curator onderzoekt de rol van beoogd PVV-minister Beljaards bij het faillissement van een bedrijf. De mogelijke nieuwe minister van Economische Zaken was op dat moment een van de bestuurders. Het bedrijf leverde administratiediensten voor de horeca. Bondscoach Ronald Koeman is erg tevreden met het gelijkspel tegen Frankrijk gisteren... in de tweede wedstrijd van Oranje op het EK. Het werd uiteindelijk 0-0, waardoor Nederland één punt krijgt. Koeman is daar op zich blij mee, maar baalt er wel van dat een doelpunt van Simons werd afgekeurd... omdat Dumfries naast de keeper van Frankrijk stond. De scheidsrechter deed enkele minuten over de beslissing of dat buitenspel was. Volgens Koeman was het besluit om het doelpunt af te keuren uiteindelijk onterecht. Het weer, het is overal droog en hier en daar is nog wat mist. Later vandaag kan er in het zuiden een bui vallen. Verder blijft het droog met veel zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOA's Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wauw, wow. <laughs> zo mooi.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak Leeft. Verdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en Old en al en al, al weer? Ja, het is toch prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, het, het gaat toch voor elkaar komen. Hè. En de zon gaat weer schijnen in Nederland. De zon schijnt altijd achter de wolken. Er is dus altijd zon. En die wolken blijven nooit op eenzelfde plaats. Die zijn het weggetrokken, gewoon. Die is... zijn echt weggetrokken. God. Het is zonnig, gewoon echt fantastisch. En dan horen we ook dit nog op het nieuws. Goedenavond, het was traumatisch. Dat is de ervaring van klanten van online bank Bunk, die zijn opgelicht door online criminelen. Sommigen verloren zelfs wel 200.000 euro. Zo voorstellen Dat het bij andere banken niet op die manier had kunnen gebeuren. Nee, dus Bunk gaat toch langzaam terugbetalen. En... en iemand was echt heel blij. Die was bijna twee ton kwijtgeraakt. De houding van de bank was altijd. Het is je eigen schuld. En het mag niet gebeuren. En dat had je zelf kunnen voorkomen. Voor mij zegt de bank dat ze net als andere banken. Als er een probleem is wat je als consument echt niet kan voorkomen. Of maar voor een deel kan voorkomen. Dat je daar verantwoordelijk voor bent. En dat je de klant daarbij helpt. En... Jazeker. En dat staat ook gebeurd. En nu kan ze zich bezighouden met heel andere zaken in ieder geval. En zij heeft haar geld voor 85% terug. Jezus, dan spring je toch een gat in de lucht gewoon. He? En in één keer is hij helemaal leeg. Je bankrekening En even later staat de helft, of meer dan de helft, staat gewoon weer erbij. Dus dat is heel fijn. Het is uh, toepakleefd op de radio. Fijne toestel op aanstaan. En uh, wat zijn dit voor uh, types? Nou, die dat geld heel makkelijk uh, laten overmaken. Zoiets is er, oh, denk ik. Ik kreeg je ook weer een mailtje van een onbekend nummer. Ja. Die zegt, mam, het nummer alsjeblieft opslaan, Want volgens mij... Uh, nou, niet volgens mij. Mijn telefoon is weg en je moet me helpen. Echt waar? Oh, ik ja, had ik het wel een... bij een valse... Oh ja, dat moet je wel doen. Ja, ja. ja Als ja. iedereen dat doet. Hè? En die nummers gelijk. Ja, precies. Dan kun je dan <laughs> ja. ook nummers vinden op internet. Dan kan je kijken wat voor nummer is het ook weer. Oh ja, dit is een gevaarlijk nummer. Moet ik doen. Ik krijg een, een mail of een sms-berichtje van Bunk, terwijl ik helemaal niet bij Bunk zit. Nou, leuk geprobeerd, maar dat gaan we niet doen. Okay. Goed. De, we de wereld uh, is weer een week verder. Wat is je bijgebleven? Wat is mij bijgebleven? Ja. Nou, dat ik toch heerlijk uh, twee dagen naar uh, de stinkende emmer ben gefietst in uh, het Wapen van Kennemerland door, door een prachtig bos. Een stinkend, wat, de stinkende emmer? Nee, nooit van geworden. Het is het Wapen van Kennemerland. Oh nee, ken ik niet. Alle hier. Zandvoorts uh, vissers, vrouwen meestal, yeah? die gingen dan met hun emmer uh, met vis naar Haarlem. En dan stonden ze daar even koffie te drinken. En dan uh, gingen ze door naar de stad. Oké. Okay. Dus uh, ja. Ja, precies. Nou dus, goed. Wat mij bij is wel even... de minister Rutte neemt afscheid. Ja, nou, wordt de baas van de navel. Gisteren, Gisteren mooi ja. Mooi man. En het is toch ook een sympathieke man... die dan iedereen met, met iedereen op de foto... dat het mooiste is natuurlijk dat hij... dat eigenlijk nog toegeeft... ja, ik wilde gewoon niet als VVD'er... in een auto stappen. Dat vond ik echt zo gênant. Weet je, zo'n zo VVD die in zo'n hele dure bak stapt... Nee, dat is natuurlijk niet, geen mooi beeld. Dus het is wel eens voorgekomen dat hij uiteindelijk gewoon bleef rondlopen. Omdat ja, heel veel journalisten bleven maar achter hem aanlopen. En hij had eigenlijk een chauffeur geregeld. Maar die chauffeur, ja, daar wilde hij gewoon niet in stappen. Ik wil eigenlijk gewoon dat, dat niet filmen. En uiteindelijk is hij lopend naar huis gegaan. Althans, buiten de camera is hij ergens in de auto gestapt. En dat gaf hij later oh, ook. Oh, hij dus heeft hij zei, gewoon, geregeld. Dat zou ook nog kunnen. Maar <laughs> ah, hij wilde ja. gewoon niet in zijn hele dikke auto stappen. En als laatste, wat deed hij? Voor de camera Stapte hij gisteren wel in de auto. Hij zei: oké. Okay, en wat was het nou, nou de voor auto? Dat weet ik niet, daar hou ik niet opeens. Maar het was in ieder geval een prijs te verwachten. Ja, nou ja, als je steeds naar rustreen meer moet, dan moet er wel eens een beetje. Dan heb je geen voning natuurlijk? Nee, nog niet, straks wel. Goed, eerst uh, maar dus even een lekker klassiek plaatje hier ook. Op de radio. En gek, u hoort zo wat het was. Holden now, she knows what I'm about. It starts up with a silent car. You make this easy, oh, you play me like a shower.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 Come first, I've got a black belt in down. I get claustrophobic, all these open doors. Kid, een goud van oud, like hier met voetbalclub Finally begint. Eindelijk begint het. Ja. Nou, heb je een beetje genoten van de wedstrijd? Ja, nou, ik heb niet gekeken natuurlijk. Maar uh, het was 0-0 en er was uiteindelijk nou, je één. Er En dat was buitenspel. Dat ging uiteindelijk al helemaal niet door. Dat, dat, uh, nou ja, goed, ja, komt door die hoofdband? Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee. Ik heb niks van meegekregen. Echt zo genant. Had hij een halsband om? Een halsband om, ja. Oh, weet we kon Ik kon, kon eens maar een trek. Hij, hey, hier naartoe! Trok ze dan die halsband en dan kwam hij. Ik weet het ook allemaal niet. Maar ik heb me niet meer bezig gehouden, maar ik hoorde wel dat het 0-0 wordt. Dat hoor je op elke uh, radiestand wel terugkomen, natuurlijk. Ja, En ik weet niet wat het betekent. Liggen ze er nu uit of zoiets? Moeten ze, ze tegen uh, Nee, ze moeten nog een keer. En dan uh, is het dus de vraag: uh, als zij tegen die anderen verliezen, dan, yeah? dan hebben ze waarschijnlijk te weinig. Okay. Maar als ze gewoon gelijk spelen of winnen, dan gaan ze door naar de. niet de, de halve finale. Het is nog weer wat anders. Nou goed, laten we ons niet te veel in verdiepen, want dat doen andere mensen die er veel meer verstand van hebben. Het is wel duidelijk gewoon jou ja hoor. Vandaag een groot stuk in de Telegraaf gelezen over de illegale handel in in fatbikes natuurlijk, ja. In de week dat mijn zoon ook een fatbike heeft gekocht. Nee. Hij heeft wel even oh. de gashendel eraf gehaald. Want hij vond dat toch nog een beetje te gevaarlijk. Hij denkt, ja, voordat je weet heb ik straks nog wel een vette boete aan mijn broek. Daar heb ik helemaal geen zin in. Heb ik net mijn auto voor Vette een aan boete aan zijn fatbike. Ja, pute, zoiets. <laughs> en uiteindelijk ja, zijn op TikTok alle filmpjes te vinden hoe je zo'n vetbike flink kan opvoeren. Hij kan zelfs wel tot 50 kilometer per uur. Ja. En echt de frames zijn er soms niet voor berekend. De handremmen niet. Uh, nou ja, noem het allemaal op. En dan gaan ze met z'n tweeën erop zitten. Soms heb ze nog eens met z'n drieën gezien. Echte toppen vind ik zelf op hogesnelheid. Met kind voorop en kind achterop. Gewoon door de stad heen gaan. De hippe vader uithangen. Erg leuk hoor. Ja, maar ja, weet je, ja. dat zie je in Indonesië en zo ook. Ze ja, zit dat op is een brommetje en dan ja. hebben ze ja. nog een hele krat bagage. Heel hoog achterop. Precies, En dan nog gewoon dat... schaap ergens zitten. Wat is ja. Schaap, ja, het staat ergens ja. bovenop. Dat hoor ik nou toch? Ja. Dus die schaap, moest die niet mee? Ja, ik heb me toch bovenop geladen. En ja. ja, dat kan allemaal op een scooter. Ja, dat is waar. Echt. Dat is bizar in Indonesië. Ja, ik weet het nog wel dat daar <laughs> In de bus zat en dan uh, werd je zo'n hele luxe tourbus rondgereden. En dan kwamen er allerlei brommetjes aan de andere Alle kanten kwamen ze voorbij. Echt ja, alle kanten. Dat ja. je denkt, jezus, wat een truc allemaal. Zeg, doe maar even rustig. Ja, ja ik ben heel benieuwd. Ik ja. ga in uh, nou ja, ook op vakantie naar uh, Azië. En ja? ik ben ook heel benieuwd naar, dat, naar die indrukken weer. Ja, ja. Zoveel, hè? Ja, het is echt heel veel. Ja, heel leuk. Echt heel veel. Ik heb een, uh, nog een grappig bericht. Uh, ja? Dat is toch voor girl power. Dat is een vrouw die heeft dus op 105-jarige leeftijd haar master gehaald als Stanford. 105? Ja, dat klinkt huh? wel knap. Ja. Maar ja, dat was het nou? Dus was ze was er gewoon mee bezig. En de jonge ambitieuze Virginia Hislop, die ja? werd ook ginger genoemd, ze was blijkbaar rood. Die begon aan een opleiding, maar omdat het oorlog werd, toen wilde ze, is ze gestopt omdat ze ging trouwen... En, uh, Wacht, toen het toe dus de oorlog was, welke oorlog was dat? Ja, de Tweede eerst Wereldoorlog. Eerst, oh, de Tweede, gelukkig. Ja. Ze dacht, ah, die opleiding kan ik altijd nog wel een keertje doen. Want, ik heb, want ze vond het altijd leuk om te studeren. Maar ja, dat duurde even. Maar ze, ze heeft dus al die tijd wel uh, gewerkt. Yeah. Maar nu heeft ze eindelijk de master. En gelijk met haar kleinzoon, ik vind het toch wel leuk. Of schoonzoon. Echt, dat klinkt echt zo raar. Toen de oorlog begon, ben ik bij een tijdje gestopt. Wel, ja, maar, de, oorlog, dat vader, waren ook, de Tweede Wereldoorlog. Het waren Wat? ook tijden. Ja? Dat je, mijn moeder die moest ook stoppen met werken toen ze ging trouwen. Ja, ja dat is waar. Dat klopt. Dat was het ging waarschijnlijk om het pensioen of zo, denk ik ook. Ja, nee, klopt, ja, zodra je ging trouwen, dan mocht je meer werken. En dan was het klaar in die tijd. Maar goed, het ja. is wel grap 105 en een rechter. Toevallig was vandaag ook, was ook een rechterjaar uh, geweest. Die is 104 geworden. Ja. En die is tot laatst toe actief geworden. Dus ik, deze vrouw kan gewoon aan het werk. Ja, maar, ja, maar ze ziet er als... ook helemaal niet oud uit, uit. En, en, en, en nee. ze straalt. En dan denk ik van, nou die heeft nergens last van. Uh, geen uh, Alzheimer of dat soort nee, dingen. Ze ziet eruit al... alsof ze geen problemen heeft. Nee, dus ik, Niet wij... krom of zo. Ik bedoel, ik hoop dat ze nog wel met alle beide voeten in de maatschappij staat. Dat ze goed dingen ja. kan inschatten. Want ja, als je als rechter nog overal je zaken moet buigen. Dan moet je het nog wel flink inlezen, denk ik allemaal hoor. Ja, maar ja, ja, als nou, ze dat werk je... altijd al die jaren al doet. Ja, dat dan is het Enorme ervaringen. En is het he? gewoon alleen een papiertje wat je nu even bijhaalt? Dat is zeker waar. Ja, Goed, maar het wordt onder, idee. onder de Zandvoortse en natuurlijk ook een stukje geschiedenis dus gedeeld van het programma. Eerst personal trainer. En we draaien maar rond en we draaien maar rond. Feel Willing. But I feel round, I feel round, I feel round, I feel round I feel round, I feel round, I feel round, I feel round So I guess that I'm bound to the speeder I found And what it means to feel round It's a typical feature, it's what those things. De wereld van Tobak leeft. muziekjes, hè. Soft Lounge. Maak er nu niet zo lang muziek, van, mij. Twee jaartjes of zo iets, ik. En, uh, nou goed, dit is een laatste plaat. Die heet Piano Hands. Met een scherp gitaartje aan het einde. Altijd leuk om even een scherp randje aan het plaatje te produceren. Ik denk van, oh, op lekker radio zon kan ik hem nu draaien? Sky kan het niet meer. Nee, we zitten schilderen. Knippen we dat gitaartje eraf, dan kan het wel weer. Daarvoor trouwens nog... Uh, de, de laatste plaat van personal trainers Ze hebben een cd'tje uit... dat heet Still Willing, Round heet het... en er komt vast binnenkort nog wel meer van een uit. Het is een Nederlands bandje die je lekker aan de weg temmert. Vandaag in de Telegraaf te lezen... Uh, kabinet zelf minder groen. Ja, het, uh, het kabinet wat zich zo uh, klimaatkabinet uh, noemde... Uh, heeft toch wel wat meer vliegrijtjes gemaakt dan gepland was... de afgelopen kabinetsperiode is er door de Rijksambtenaren bijna 80.000 keer gevlogen... waarvan ruim 11.000 keer in business class... waarvan de CO2-afdruk drie keer tot vier keer zo hoog ligt. Dat blijkt uit een overzicht dat de Telegraaf heeft opgevraagd, ministerie. In de eerste vijf maanden van dit jaar vlogen Rijksambtenaren al zo'n 15.000 keer... waarvan 23 keer in business class. Het is echt bizar, het is een stijging... En uiteindelijk het dienstautovervoer is afgenomen. Logisch. Ja, als je met vliegtuig kan je niet tegelijkertijd nog een keer met de auto gaan natuurlijk. Dat gaat niet. En natuurlijk uh, hebben we altijd nog één iemand die het allemaal een beetje gecompenseerd heeft. Dat is altijd wel mooi om dat te horen. Uh, ja, de man op de fiets. Mark Rutte. Oh ja. ja, die ja hij, heeft dankzij druk. Mark. Ja, en, oh, Marco. Mark, en hij uh, geeft het uh, zegt het appartementje in Nederland gewoon op gaat natuurlijk in Brussel. In Brussel. Nee, waar is het ook weer? Brussel. Brussel. Brussel. Ja, Brussel. Gaat hij wonen? Want ja. dan kan hij ook nog uh, een uh, klein beetje op de fiets. Wil hij? Maar ik hoor een iedereen die er een beetje stand van heeft politiek, zegt: nee, dat gaat echt niet gebeuren. Die man moet zo goed beveiligd worden dat hij echt niet op de fiets gaat. Nee. Ja, ja, ja, ja, ja, dus dat uh, gaat anders uh, verlopen. Goed, ik zie dat jij de laatste uh, binnengekomen ja. berichten uit Zandvoort nog aan, aan het keer bent. Ja, maar ben? ja, ik, weet, ik, ik denk dat we dat niet over tien minuten doen. Ja, Hebben graag. we het nieuws uit Zandvoort? Ja. Maar uh, wat ik wel wilde vertellen: van, uh, het schijnt er dus zo te zijn dat uh, in, in Zuid-Holland er een proef gehouden worden... Houden worden met onbemande drones. Oh. Want uh, het mag eigenlijk nog niet in, in Nederland... ...een drone die door de lucht vliegt uit het zicht van de piloot. Dat zijn ze allemaal natuurlijk. <laughs> maar binnenkort in Zuid-Holland mag het wel. De provincie is uh, aangewezen als testgebied voor dit soort dronevluchten. En in de toekomst hoopt men de drones op die manier in te kunnen zetten... ...voor bijvoorbeeld bloedtransport of vervoorrading van boorplatforms. Oh ja. Dat is wel handig. Buiten dus, uh, het zicht van die piloot. Uh, wie bestuurt hem dan? <laughs> Uh, ja, nee, ik, ik weet niet of ze nou de piloot bedoelen die hem bestuurt. Ja? Of dat het, uh, dat het alle piloten zijn die vliegen in Nederland. <laughs> Hoe bedoel je alle piloten die vliegen? Dat zijn? die nooit een drone kunnen zien, want het is altijd net buiten hun zichtveld. Oké, okay, nee, we vroegen Door... meer af, het moet toch bestuurd worden? Ze dus zeiden dat zal ja, ja, ja, ja, ja. op de grond de piloot zijn, maar er ja. is al iemand die dat ding bestuurde natuurlijk. Ja, de testen worden gedaan vanuit voormalig vliegkamp Valkenburg. Ja. Daar is de Unmanned Valley gevestigd. Niet Silicon Valley, maar de Unmanned Valley. Yeah. En hier dus, uh, wordt gewerkt dus aan de ontwikkeling van deze nieuwe onbemande technologie. Nou mooi. En onderdeel daarvan is de ontwikkeling van de drones die over grotere afstanden kunnen vliegen buiten gezichtveld. Dus een, een zogenaamde piloot laat de drone opstijgen en die kan die het onbemande luchtvaartuig blijven volgen op een monitor. Oké, okay, buiten gezichtsveld. Ja, als de dat kan drone uit Ik heb heel, heel vaag taal gebruikt, maar goed. Ja, op zichzelf ja. blijkt het gewoon dat ze ergens vrij laag vliegen, waardoor vliegtuigen er niet, geen last van hebben. Hoop je, en, hè? en dat mensen dus er niet zo makkelijk eruit de lucht vandaan kunnen halen. Ja, ja maar ja, ja, ik ja, denk ook is. wel dat het belangrijk is dat er uh, sensoren op zitten. Zodat je niet uh, tegen. Gehoog gebouwen aan knapen, nou, of wat dan ook. Ik denk dat we die techniek lang al eigen hebben gemaakt. Lijkt mij gewoon. Ja, maar ja, die moet je er wel inbouwen. Want een ja, droontje is natuurlijk wel heel klein. Past dat er allemaal in? Je hebt ze in alle soorten maten. En dan kan je ja? als zij er grote kisten mee moeten nemen... met uh, alleen onderdelen zullen ze vaak iets groter zijn... dan uh, een klein uh, droontje voor een cameraatje. Mm, Dit nou. is je, waar. Straks de Zandvoortse berichten. raad ik al maar eerst maar even de scheurende gitaren. Kijk, ja, ik draai anders nooit gitaarmuziek. Maar ik denk, doe eens een keer. Dat is ook wel heel anders leuk. Fittler, almost free. Hey. Can't I see you? Ik heb een op de zaterdagmorgen. Fittler en. Can I see you? Alweer een oud plaatje hoor. Oh, en ik weet nog we dat Fiddler ooit nog een kopie. Of nou ja, een cover hebben gemaakt van cocaine. Van Dillinger. Ken je dat nog? Cocaine co in mijn brain. Co -co -co -co -co -co. Dat was echt buiten proporties. So, so. Dit is echt zo lekker gewoon. Op het juiste tijdstip dan, hè. het gaat over cocaïne. Nou, vooral, ga je dit soort dingen doen dan? Als je jezelf uh, tot neemt, tot dat je, tot je, je neemt, cocaïne, dan ga je zo hard schreeuwen. En dan voel je je straks helemaal lekker. Goed, uh, het is ja, tijd voor de bericht Een beetje vroeg nog? Nou, ik denk dat het dat kan. Ah, maar ja, dat kan ook wel. Gewoon laten we gewoon even praten over Zandvoort. Ja. De peutere eigen Elke week wandel honderden Zandvoorters. Ja, in Standvoort rondom het dorp, alle leuke dingen. Maar goed, nu hebben ze dus afgelopen week een week van de gezonde jeugd ondergaan. De jeugd moet veel meer lopen en bewegen en ook gezond eten. Joch is speciaal voor jongeren. Jongeren. Op gezond gewicht krijgen. Dat is de afkorting uh, van Jog. Oh, even van joggen, hè? Een, even, een ja, precies. Het uh, oh. lijkt op elkaar. Dus dat was ook Woensdag was uh, ook de nationale buitenspeeldag. We hebben allerlei spelletjes gedaan op het uh, Venemaplein. En, uh, we hadden, je kreeg onder andere een bal om mee te gooien. En vrijdagochtend bij de finish. We de Sophia weg. Um, ja, werden nog foto's gemaakt. En we hadden sommigen nog bloemen meegenomen, ouders, om het even te stimuleren dat het gewoon goed is om flink te bewegen. Nou, ouders, daar ben je zelf bij geloven. pak dat ding af. Ik heb het ding al lang genoeg in je handen nu. Gaan nu iets anders doen. Dus uh, ja, dat was mooi. Ze hebben flink gelopen, dus de, de jeugd hier in zand wordt. Leuke foto's in de bijna zand Zandvoortse krant. Zeker, zeker. Uh, morgen kunnen we ook een stukje gaan lopen. Want het is de bedoeling dat we een grote human chain gaan maken. De ja. Ja, ja. climate chain. We slaan de hand ineen en trekken een rode streep langs de Nederlandse kustlijn. Omdat we met z'n allen gewoon een menselijke ketting gaan uh, vormen. En dan geven we gewoon aan dat, uh, dat het gewoon voor het klimaat belangrijk is dat wij een, een punt maken. En ze staan dus gewoon door heel Nederland vanaf uh, Groningen. En oh ja, Groningen hier. helemaal en dan door. En, uh, maar ze staan niet op de eilanden wat ik zo kijk. Ja, dat wordt ook misschien een beetje lastig. <laughs> ja, ja. ja. Moet je er helemaal goed. omheen staan ook. Ja, ja, dat is wel zo. Maar ja, ik ben of heel benieuwd. Laat de eilanden het zelf even lekker uitzoeken, joh. Ja, ja. Maar ja als je dus wil meedoen, dan uh, kan je je aanmelden via www.theclimachain. Ziet er leuk uit. En uh, Ja, zeker. Je kan inzoomen op de kaart Dan kan je een van de hotspots uh, aangeven waar je naartoe wil komen. Dan klik op het poppetje op het kustvak. En ik heb dus wel begrepen dat uh, in, uh, in dat ze dan in Zuid staan. Ja. Maar ga je gewoon even aan... Uh, Aanmelden. En dan ja, kan op tijd. Je... Want anders kan je er niet tussen tussen de ketting, hè? Ja, nou ja. Ja, anders kom is, uh... op zeg. Maar het is in Zandvoort. Is er, uh, is er genoeg? Je kan je aanmelden. Het is dus bij strand 67. Ja. En het is eigenlijk wel een beetje in Zuid. Ja, ik wil zeggen. Onderaan Zandvoort. Uh, buiten Zandvoort staat nog niemand. Zie nee, je. nee. Nou ja, dan moet jij misschien gezegd. Ga jij even... Even de vier kilometer die kant op lopen. Ja, daar kan je aansluiten. Nee, hey, daar andere... laat je er niet tussen. Want Echt ik niet. zie ga lange weg. velden slagzaken die bijstaan. staan. En eigenlijk zou je die ook moeten doen, want daar heb je prima parkeerplaatsen, ook, een grote. Ja, kan je met de auto ja. heen. Heel ja, goed en dan idee. ga je daar staan, weet je wel. Met de auto heen of je vet erbij kan je daar aan doorrijden en dan ga je ja. daar in, in de race. In en ik vind het een mooi idee om er ja, even bewust zeker. te worden. Dat water, is dat dan de Atlantic Wall? Oh nee, dat was wat anders, hè? <laughs> ja, maar ja, het is dat de, wat de bedoeling anders. is wel dat je een rood t-shirt aan trekt ja. en dat is tot hoek van Holland. Okay. Ja, die maasvlakte, zo, dat wordt allemaal een beetje ingewikkeld. Dat wordt dan erg hè? ingewikkeld, ja. Ja, ja. Dan moet je al met een boot aan de gang gaan. Zandvoort, uh, zo'n ochtend in Blauwe Tram. 26 juni organiseert uh, Madeleine Slagveer gebruikelijk inloop in Zandvoort. En het is wel grappig is om mensen in, met elkaar in contact te brengen. Het <laughs> Wat lekkers, er is van alles te doen. Er wordt, er wordt bijgepraat wat er allemaal speelt. En ja, trek de stoute schoenen aan, staat hier. En het is laagdrempelig. En ze hebben 26 juni een cultuurochtend. En met allerlei leuke weetjes over Zandvoort. En de Freek Veld, Veldwist, denk ik. Vertelt over de geschiedenis van Zandvoort. Nou, daar weten we volgens mij al heel veel over. Maar goed, er kan altijd weer meer verteld worden. En dorpsomroeper Gerard Kuyper, ex-dorpomroeper Gerard Kuyper, is er ook. En de volkorenvereniging, De Wurf, die komt het allemaal even mooi aankleden. De volkorenvereniging? De volkoren. Ja, het is, het is, het is meer granen eten ze anders, dan is het niet goed. Anders is het niet folklore, volkoren. Volkoren. Maar uiteindelijk is het uh, 2,50 euro in Oh, oh, er is ook nog een Verdieman-modelachtige. Ja, goed, ga er even heen. Als je hier in wordt nog maar net woon bijvoorbeeld, dat je denkt hoe werkt het, hier? meld je daar en dan wordt je helemaal bijgepraat. Oké, okay, ben jij een fan van kunstgeschiedenis? Of wil je als man in contact komen met oudere dames? Zeg ik. Wat is dit nou? Dat is ik altijd zo leuk. Dat zeg ik altijd tegen mannen die uh, alleen zijn. Je moet gewoon naar dit soort dingen gaan. Ja? Dan ben je vaak de enige man. En dan heb je toch altijd leuke gesprekken. Je weet nooit of je leuk iemand tegenkomt. gaat wel ja, hè? Het gaat over zandvoort. Niet over jezelf. Niet over jezelf. je altijd al willen dwalen... door de prachtige zalen van internationale topmusea... zoals het Acropolie Museum in Athene. Er wordt dus een lezing gehouden. Een lezing gehouden. En uh, al die foto's worden gezien. En dat is in het uh, Juttershart... Burgemeester Nawijnlaan 100 in de Zandvoort. En daar kan je dus voor 20 euro... nee, sorry, voor 10 euro heb je toegang. En er is dus gewoon iemand die gaat er gaat uitgebreid over vertellen... tussen 2 en 4 uur. Ja, precies, daar kan je een kleding krijgen. Dat is hartstikke mooi. Historische parade door Zandvoort. is vandaag en, uh, ja, uh, is voor de 1e keer. En uh, een bonte stoet van raceauto's, gewone auto's... echt allerlei bekende merken. Bentley, Porsche, BMW... maar ook onbekende mensen zoals Cooper en Lola... Ik weet niet. Lola? Ja, Lola schijnt een van de automerkten. te zijn. Oh. 60 stuks rijden. Jan Lomers geeft er ook bij. Uh, Gijs van Lerm is erbij te zien. En er wordt ook nog vakkundige uitleg bijgegeven... door de speaker Arthur Dekker. En uiteindelijk gaan ze met, uh, met een hele ronde gaan ze naar het raadhuis. Daar staan ze even. En daarna komen ze op verschillende plekken. Instand wordt, uh, wordt ze neergezet en tooggesteld ja. tot 9 uur vanavond. Het is, is altijd een happening. Het is altijd een happening. Absoluut. aanstaande woensdag... Van 10 tot 12 uur is er een gezellig ochtend met koffie en wat zand voor slekkers. En de heer Freek Veldwies... Dit heb ik net voorgelezen. Nee. Ja. Oh, is het nog apart ook gezet? Want ik zit nog op... gewoon Oh nee, maar niet kwalijk, maar je kan ook stappen wandelen met pluspunt. Ja? En maandag 1 juli van kwart voor tien tot elf uur kan je dus uh, uh, in de duinen wandelen en uh, die kun je opgeven bij de Bali. Dat is hartstikke mooi. Straks en, uh, meer zand voor ze bericht meer zeven hier. Hoe Heeft er nu op laatheid, je heet Sweet. It's o'clock before I say a word. Baby. Tell, how do you sleep so well? You keep telling me to live for right Kan gewoon niet anders. Hoe is het hier? En Too Sweet. Zo lekkere, zoetsappige muziek. Ja, dat kan je er ook verwachten. Je gelooft het niet. Maar zo'n vast dat doet het bij mij zo goed altijd. doe oh, het doet niet te moeilijk. Simpel. Oh, en dan score je zeker bij mij. Too Sweet. En dat is het zeker hier bij dus de zaterdagmorgen afgelopen week. Jawel. You me you built a time machine a Ik ben echt zo'n 60 die dan nou gewoon vast zit in zo'n film. En denk je, gast, je hebt je al zo vaak gezien. Zit je nou weer te kijken? Maar goed, het komt er ook omdat... Ja, elke scène ziet wel een soort verbaasd... Echt waar? Oh, maar dat kan toch niet? Echt waar, joh? En dat blijft dan <laughs> toch wel drigerend. Ik denk, ja, leuk het enthousiasme en die verbazende blikken. Dat, dat is leuk gewoon. Maar goed, daar heb ik verder niks zin over te melden. Maar dat ik hem weer gezien had. Zeker. Ja. Wat heb jij uh, zit, uh, wat heb je zietje te lezen? Ja, dat uh, in de valse frietjes... Er zit dus veel meer uh, dan alleen maar aardappel en zout. En ze maken er steeds reclame mee. Ja. Yeah. En uh, ja, de, de, de campagneleider die zegt ook af... ja, oké, okay, niks mis met een frietje op zijn tijd. Maar de consumenten worden misleid. Want veel frietjes hebben, worden voorgesteld... dat ze veel natuurlijker zijn dan ze echt zijn. En uh, de reclamecodecommissie kan geen boetes of straffen uitdelen. Maar ze eisen wel onmiddellijk een overbare rectificatie van uh, McDonald's. Go. Want uh, er zit gewoon veel meer in dan je denkt. Er zit namelijk ook die natrium, die fosfaat in. Ja, dextrose en plantaardige olieën. Ja, zo. maar dat is toch ook logisch dat er olie in zit als jij een frietje bakt. Natuurlijk, friet en zaal, uh, aardappel en zout. Duh, maar ja, ik vind het af en toe wel een beetje mierenneukerij. He? Ja, goed, ja. Ze wachten dat de regering alles in de gaten houdt voor je. Dat je zelf eigenlijk gewoon klakkelos maar je alles in je mond kan stoppen. En dat je dan, als je geen rood licht krijgt ergens of zo, of een tikje op je schouder. Je zegt, was het niet goed? Dat wist ik niet. Oh, Moet ja. je even aangeven, hè? ik stop het anders gewoon maar zomaar achtloos in mijn mond. mond ja. ja, natuurlijk, want daar is de regering toch verantwoordelijk voor dat ik zo groot ben. Ja, daar kan ik verder niks aan doen. Nou goed, vandaag uh, lezen wij de stelling uh, van vandaag is ongeletterdheid is een schande. Lezer, er staan zo'n uh, mensen, 2,5 miljoen mensen aan de zijlijn omdat ze niet... Nou ja, niet kunnen lezen en kunnen schrijven. Dus niet uh, onvoldoende basisvaardigheden hebben. En uh, heel veel mensen zijn er uh, over eens dat daar, uh, ja, daar moet bijgespijkerd worden. En daar moeten wij aan bijdragen. En een aantal mensen zeggen, maar nou, daar moeten wij geld op investeren. Anderen zeggen, daar moeten we geen geld op investeren. Dat is een eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat vind ik altijd lastig. Stel je voor als je geen baan hebt en uh, ja, je komt niet elke dag mensen tegen. Dan ga je die Nederlandse taal ook niet echt makkelijk leren. Dus dan moet je er toch wel cursussen in krijgen. Die moet je wel verplicht gaan volgen. Nou goed, uiteindelijk maar heb je het dan over native Hollanders? Of heb je het ook over buitenlanders? Nou, toch wel buitenlandse ja. mensen die hier komen wonen. En eigenlijk in eigen bubbel blijven. En toch uiteindelijk ja. tegen allerlei dingen aanlopen. En er ook niet tussen komen. En, nou ja goed. Dus, dus, uh, ja, dat moet aangewerkt worden. En daar moet toch ook wel geld voor worden. Vrijgemaakt is 82 erover eens. Ja. Maar dat ook wel veel bij jezelf vandaan moet komen. Ik zag ook laatst ook weer. Uh, zonder kijken. En er was dan ook een man ook uit Azië. En die sprak toch echt verrast goed Nederlands. Ja. Van, dus het, het kan wel. Ja. Maar de, wist je ook hoe lang hier in Nederland was dan? Uh, nou ja, drie of zo. Ja, dat ik Kijk, dat is wel bijzonder. Nou hoor. ja, kijk naar Maxima. Ja. Je hebt het toch ook uh, behoorlijk onder de knie gekregen. Zeker. Echt, Je moet blijven praten gewoon. Dat, ja, logisch. Het klinkt logisch, maar het is echt zo. En je moet eigenlijk ook. Het maakt niet uit wat je uitkraamt. Leuk als je een beetje interessante dingen Zet te hebt. Zet gewoon volksmuziek op. Zet gewoon Andreasen op. Of ja, een van die anderen. Ja, Susanne en Freek. Het grappige was: geleden kreeg ik ook een, een stagiaire. Een uh, meisje uit. Oh, ik weet niet. Ik had die landen onder elkaar. Maar in ieder geval wel uh, Afrikaans land. Oh ja. En uh, toen kwam een Nederlands Nederlandstalig plaatje op de radio. Want ja, mijn cliënten zijn soms een beetje gek van. Radio NL. Het leven heeft geen zin meer met al die dramatiek. Maar goed, zeg je meezingen. Ik denk doe even normaal, joh. Dat is onze cultuur. Wil je ervan blijven? Oh, zegt ze. Nou, dat is discriminatie. Je hebt gelijk, dat is discriminatie. Ze zeggen, maar dit hebben we allemaal geleerd bij de inburgeringscursus. Dat moesten wij. Dat wij, moesten wij doen. Ik zeg, oh, Het is lijkt wel idee. leuk als je dan bij een inburgeringscursus mag je. Je slaagt als je een Nederlands liedje foutloos mee kan zingen. Ja, <laughs> dat zo zou het. wel leuk zijn. Ja, misschien zit het wel in het pakket. Ja. Ik weet niet, ik heb er nooit ja. naar gekeken. Ja, nou ja Ik vind het altijd wel heel, heel nuttig. Zeker weten. Goed, mooi. Straks de, nee, de, de geschiedenis. Ja, dat was het. de band heet Elephant, maar je hebt ook een Amerikaanse band... die heet Cage the Elephant. Ja, die hebben gewoon in een kooi gezet. Die denken of ja, ik vind hem... dat beest het rondlopen in de, in de huiskamer, dat vind ik niks hoor. Nou, de olifanten in de kamer, die, die kennen we. Dat, dat wil je echt niet hebben. Dus die hebben een kooi gedaan... en die hebben een nieuwe plaat, die heet uh, Metaverse. En hopen uh, hoopte doen over de Metaverse, ja. Wordt dat de nieuwe toekomst? Gaan we straks allemaal in de Metaverse... Uh, uh, noem je dat? Uh, duiken. En kunnen gewoon leven, ons gewone leven... achter ons laten... Goed, we kijken de wereld in. En uh, zijn er nog wat rare berichten? Zoals ja, die zijn er zeker wel. Er was uh, een man in Engeland... Sorry, sorry, in Italië. En uh, die heette Sattam Singh. En die was een landarbeider. Hij werkte al twee jaar bij een Italiaanse ondernemer. Maar uh, hij had dus uh, een foutje gemaakt met een machine. En toen lag zijn arm eraf. Oh. Huh? Ja. Hoe? En uh, hij, hij brak ook een been. En hij was... Uh, de werkgever uit angst om aangeklaagd te worden... voor het in dienst hebben van illegale werknemers... bedacht zich geen twee keer... bracht Zatnam en zijn vrouw zo ver mogelijk weg van zijn bedrijf... He? liet hem voor dood achter langs de kant van de weg. <coughs> okay. En die werkgever is nu aangeklaagd... wegens dood of schuld. Want uh, ja, de, de, die man die, uh, is als de zoon niet... nog naar het ziekenhuis gegaan... maar hij is overleden. te, bloed, uh, te veel bloed verloren en alles. Oké, okay, zijn armen maar, maar af. <coughs> het schijnt echt dat de Italiaanse landbouw... echt uh, voor een grote deel. Legale en illegale immigranten zit, zitten. En het is officieel zijn het er al 400.000. ze worden echt enorm uitgebuit. Oké. Okay. Dus dat is wel heel erg. Leuk. Dan gaat je armen af en dan uh, word, je, als, ja, word je achtergelaten. Bel jezelf even? Ja? Je, mijn, mijn, mijn rechterhand is eraf. Ik kan niet links. kan niet links bellen. Ik hoop echt dat uh, die vrouw of mensen die hun kennen. zo'n crowdfund actie gaan regelen. Weet je wel? Ja. Voor begrafenis en dat soort dingen. Ja, ja, ja, ja. Ik vind het wel heel zielig. Echt helemaal geen geen rechten slechte meer. Slechte arbeidsomstandigheden. Ja, ik laag wel eens over slechte muziek op de radio, maar dit is echt uh, wel de top, denk ik. Ja, en die man die zei ja. ook zelf van ja, uh, hij heeft gewoon niet opgelet. Is gewoon stom, weet je wel zo. Oké, okay. en dan? <lacht> nou, gewoon stom. Ja, ja, ja nou ja. Gebruik voorwerp. Ja. hier. Hij uh, doet het niet meer. Wat heb ik aan je? <lacht> ja. Niks. Nee. Je wilt zelf aan het werk. Ik heb alle voorwaarden voor uitgelegd. Als je niet meer kan werken, dan doe ik je weg. Nou, Vier nou euro per een uur, punt. Hè? Vier euro per uur maar. Zeker. Goed, ik weet... Ja, ja. maar in die land is alles veel goedkoper, zeggen ze dan je altijd. Je hebt geen verwarming nodig. Je hebt geen verwarming nodig. Ja nee. hoor, je leeft gewoon op een straat. Die mensen hebben een hapig nodig. Vier euro is best nog wel flink betaald ook, vind ik hoor. je moet niet lopen zeuren. Oké, okay, dames en heren. de Zuttens, kennen ze nog van Valerie? Ja, ja. Mark Rundsen, die heeft er wat leuks van gemaakt. Disney op laten van hun zelf. Creeping. Op on the dancefloor. Nee, nou spreek Nu praat ik over mezelf. Ik bedoel, creeping on the dance floor. Ik weet niet, het is niet wat ik bij uh, dansvloer dansfloor voor de geest haal. Ik zie meestal mooie vrouwen helemaal losgaan. Maar je hebt dus ook mensen die over de dansvloer heen kruipen. En die hebben waarschijnlijk wat te lang op de dansvloer gestaan. Dat zou al kunnen. Daar klopt voor. Ik bedoel, als je echt lang moet doorgaan, moet doorgaan. Dat is zeker. Dat kan vermoeiend nou, zijn. Ik heb gisteren om, om, over die dance floor. Ja? Gisteren was... Je hebt ook uh, een programma dat gaat over muziek uit de jaren zeventig of zo. Nooit van want had je Le Chic, die hadden dus de, de freak. Ja. Yeah? Le en Maar die is eigenlijk ontstaan omdat ze de dansvloer niet op mochten. Dus die ja, naald Davis ja. en nog iemand. En, fuck off! Juist. Oh ja, ja dat, ja, dat heb je ook gehoord, ja. gehoord gisteravond. Of, of, of tijdens ja, geleden. Het al. Oh, al. dat wist ik helemaal niet. Ja, om. klopt. De, de twee heren Burnett, Edwards en Nell, die wilden bij The roxie. geloof ik. Wat? Nee, 54. Op 54th Street. Ja, oh ja, 50, uh, Studio ja. 50 hiervoor. Uh, ja. yeah. <sluid> ja. Daar wilden ze naar binnen en daar werden ze gewijzigd. Omdat ze een kleurtje hadden. En uh, ze zou Craig Jones bezoeken. En uh, Craig Jones had afgesproken met ze. Maar ze kwamen niet binnen. Craig Jones snapte het niet helemaal. Hij zat Eigenlijk. ze niet op de lijst gezet, ze waren heel strikt. Ja, dus uiteindelijk mochten ze niet naar binnen. En toen gingen ze jammen en toen kwam eruit, fuck off! En dat was later Le freak, weet dat, <laughs> Ja, zo kom je tot inspiratie. Ja, zeker. Zeker. Nou. Gewoon een avondje thuis zonder uh, afleiding en gewoon lekker een beetje jammen, heerlijk. Precies. Vandaag uh, een groot, rotrustend stuk in de krant. Steeds met tbs'ers en andere delinquenten. moeten in de toekomst zelfstandig gaan wonen. En dan moet je zeggen dat ze dus zeg maar, een soort, soort zorg in het huis krijgen. En dan wordt gekeken waar ze gaan wonen. En sommige tbs'ers mogen natuurlijk niet in de buurt van scholen wonen. Deze TBS's, ze hebben Karel geïnterviewd. Die wordt niet verteld waar hij woont. Wel dat hij fietsen aan het opknappen is. Dus ik dacht van, ben ik het? Nee, ik knap geen fietsen meer. Ik ben er me spontaan mee gestopt. Maar deze 64-jarige man is erg trots op het feit dat hij fietsen bij elkaar knutselt... en die weer verkoopt om zijn, zijn, zijn uitkering een beetje te kunnen verhogen... En vertelt, het is wel maf, ik mag niet meer in de buurt van scholen, scholen komen. Maar ik woon om de hoek van een school. Dus, maar ja goed, ik, ik heb geen noodzaak meer om daar naartoe te lopen. Maar hij vond het wel een beetje apart. En verder heeft hij elke uh, halfjaar uh, iemand langs en die praat met hem. En die houdt hem een beetje in de gaten. Als hij zichzelf sle slecht verzorgt, dan kan het wel eens fout gaan. En pasleden had hij echt wel zin in een biertje. Want ja, zijn uh, uh, activiteiten voerde hij vaak uit als hij toch een paar biertjes op had. En toen heeft hij een gesprek gehad. En toen was... Even later was het uh, de trek naar bier al minder. Dus uh, op die manier. Uh, 75 cliënten. Uh, TBS-klanten zijn de afgelopen twee jaar met VPT gegaan. En dat staat dus voor begeleid wonen met uh, zorg erbij. En uh, dat schijnt erg goed te gaan. Heel af en toe gaat het voor bijvoorbeeld één uh, bedrijf die dat gaat gaan... Uh, Royce Whistle. Die hebben... Eén keer zijn ze de mist ingegaan bij tien klanten. En dat is, hebben ze ervan geleerd. En nou, dat doen ze niet meer. Maar het schijnt wel de oplossing te zijn. Want kijk, omdat zij elke keer in die TBS-kliniek blijven rondhangen, is ja. er geen plaats meer voor een nieuwe TBS-klant. Oh. En nu maken ze ruimte voor meer klanten, die ook gebruikt kunnen worden in plaats van dat ze door blijven medden in het gewone leven. En dat is natuurlijk niet zo handig. Okay. Worden ze dan ook chemisch gecastreerd of zo? Ja, daar ik... ben jij altijd op uit. Ja, geen nietje. nee ja Ik weet niet, het komt altijd met het nietje. Een nietje. Doen of, ze dan, wat? Uh, dan ben je die Sjaak, hoor ik ja, altijd. Ja, ja, ja. Vertel. Uh, het Franse postbedrijf La Poste is begonnen met de verkoop van een speciale postzegel. Want daarmee wordt het bestaan van het stokbrood gevierd. Want als je over de postzegel wrijft... komt de geur van stokbrood vrij. Nou, ik vind het wel leuk. Wel en La Poste omschrijft het stokbrood als het kroonjuweel... van de Franse cultuur. En is het echt een symbool, symbool van de Franse keuken. En ik denk eigenlijk vind ik... Uh, ze kunnen eigenlijk nu, natuurlijk nu ook postzegels met de geur van uh, roze of zo doen. Of uh, dat soort dingen. Natuurlijk. Ja, toch hartstikke leuk. Maar de vraag is natuurlijk wel: als je in de postzegel likt. Of, je dan, uh, dan, uh, de, of het dan smaakt naar visvoer. <laughs> ja. Dan ruik je stokbrood en dan smaak je visvoer. Dan heb je hem weer. Ja. <laughs> jij zegt net van mij: ja. van, uh, van die chemische castratie. En jij komt dan weer met oh. visvoer. Dat was toch altijd gemaakt, toch? Ja. Oké, okay, dramatische muziek op de radio. Marika Hackman... Smile. Ik voel hem nog niet opkomen, maar glimlach. So, so Fijn dromerig plaatje dit hè. Marieke Hackman komt uit Engeland vandaan, een beetje multi-instrumentalist en, en songwriter en alles zelf. Ja sorry, ik word wel een beetje geriteerd van als mensen alles zelf kunnen, helemaal geen, geen contact meer met anderen. Want ze kunnen alles zelf op de plaat persen. Nou goed, dit is de laatste plaat en het heet. Uh, Zit even te kijken hoe je hier. Uh, Smile. Ja, ik krijg er nog niet echt een glimlach van op je gezicht, maar het, het heeft wel een diepere laag. En uh, ze, uh, ze is al bijna tien jaar muziek aan het maken. En niet onverdienstelijk, dat is wel duidelijk. De stoelbok leeft op Radio fijn, dat uh, aanstaan. aan staan. En uh, nou, vanuit de Zonnige Zandvoort. Ja, het ziet er Heerlijk. Lekker uit. Ja, het wordt mooi weer. En we uh, zijn er weer van allerlei activiteiten hier in Zandvoort. Straks nog even een kleine greep daaruit. Het is uh, nog steeds vrij dreigend wat daar gebeurt in Israël, natuurlijk. En uh, Netanyahu weet niet van ophouden, gaat gewoon maar door. En uh, wat hij nu zeg maar waar hij nu op het punt komt dat de straks. Je hebt Hamas. Maar Hamas is redelijk fanatiek. Hij heeft ook wel vrij veel raketten. Maar Hezbollah zit daar achter nog weer. Want ja, hij weet niet van ophouden. En Hasbolla voelt zich ook wel een beetje bedreigd. Uh, die ziet een Libanon. Het grootste gedeelte. En die schijnt nog veel meer wapens te hebben. En veel meer precisie raketten te hebben. Die kunnen echt per dag wel duizend raketten gewoon afvoeren. En die gaan echt gericht werk. Dus als die straks aangaan. Dan hebben we echt de poppen aan het dansen. Dus uh, ja, ja... Wel, Amerika gaat nu toch wel flink twijfelen. om Die leveren natuurlijk wapens aan Israël. Die zo, moeten, we niet, moeten we niet stoppen. Maar goed, daar is Neto niet helemaal blij mee. En die gaat echt tot dat laatste gaatje aan toe. Het is, ik vind het wel verontrustend wat weer te lezen. En nog steeds in Rafah zijn ze fanatiek bezig natuurlijk. en Is er nog ergens een veilige haven voor de Palestijnen? Nee, dat wordt helemaal niet nodig. Een schiereilandje ergens? Ja, zeker. Onder de grond of zo. In die gang, gaat daar maar zitten. Wel vreselijk. Ja, het is echt het is zo ongelijk verdeeld. Maar ja, als er geen luchtafweer... Raketten waren geweest, dan, dan was Israël helemaal weg geweest, denk ik. Ja. Dat betwijfel ik. Als dat niet geweest was. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja? Dat dan de Hamas het helemaal over had genomen. Dan, dan was Israël weggevaagd ook. Betwijfel ik. Ah, aan beide kanten waarschijnlijk. Ja, aan beide kanten. <lacht> nou goed. goed ik, ja, je kan er bijna niks zinnigs meer over zeggen. Dat doen we ook niet. Nee, nee. Laten, nou. we dat, laten we het daar maar bij houden. Wil je, ja. wil je nog een bericht? Ja, van, doe maar? nog maar een bericht. Oké, okay, van nou, er is. Uh, Zondagmiddag een Koningspiton gevonden. Gewoon in Spijkenissen. Een bison? Een, koning, een koningspieton. Python, oh. Vrij uitzonderlijke vorm. En uh, hij werd zwervend aangetroffen. En uh, ja, het dier is natuurlijk nu opgepakt. En hij is, zit nu in Zwanenburg, vlakbij. Daar gaan we hem eerst naar Zwanenburg. Komt, maar het ja, is wel de... uitzonderlijk. Want uh, normaal gesproken zie je die slangen niet zomaar in het wild. En nee. ze vragen ook af. Van wie die was. Maar ja, ik denk dat die personen zich niet durven te nee, melden. Nee, dat, dat snap ik. <laughs> nee, dat was het niet. Misschien zeggen ze van... Ah, ik ben geïnteresseerd, mag ik hem kopen? <laughs> nou ja, het zou kunnen... Misschien, misschien omdat de wolf hier in Nederland rondloopt... Is er Pieter dan ook deze kant op gekomen? Ja, maar Hij zat in een container. Ik had er niet op gelet hoor. Ja, mee hij in een bleek pakken, hangen. container. Maar ja, je zal maar met je kleine loslopende hondje daar ergens lopen. Ja, en dan dat je denkt: van, waar is hij nou? Ja. En dan zie je die slang met zo'n vreemde beeld. Ja, en, en, en uiteindelijk, kan, uiteindelijk kan, uh, kan je die pootjes eruit halen. Dat uh, kuif je toch altijd, geloof ik? Dat is een van de stripverhalen kuif je dat uiteindelijk. Uh, <laughs> dat die slang kan lopen dan? Ja. Dan maak je die piton, maak je dood en dan maak je die pootjes vrij van Bobby, geloof ik. Dat hij oh heeft. ja, Bobby, ja. ja, kon ja. die python kon half lopen. Oh. Goed, ik, ik fantaseer er gewoon helemaal, helemaal op. Ja, je maar je je wel oh, te plitten. Ja, sorry, het was niet mijn sterkste verhaal. Daar ben ik helemaal een beetje eens. Ik heb wel eens betere verhalen gehad natuurlijk. Ah. Dat is echt om te janken. Koffie. Ja, zoiets is het natuurlijk. Nou goed, straks in het tweede geduld van hebben we geschiedenis. We kijken naar de datum 22 juni. Oh, weer interessante verhalen, echt waar. Blijf hangen.